Marjette Krol met het NOS Journaal. Het gezocht naar 25 vermisten na een damdoorbraak bij een IJzerertsmijn. De dam bij de stad Mariana brak vrijdagnacht door. Waardoor is nog niet duidelijk. Zeker één persoon kwam om het leven toen zo'n 62 miljard liter bruinrode modder vrij kwam en een dorp overspoelde. De dam hield afvalwater uit de IJzerertsmijn tegen. Waarschijnlijk was dat ernstig verontreinigd. Onder de 25 vermisten zijn 13 mijnwerkers. In Amsterdam is de museumnacht aan de gang en alle 32.000 kaarten zijn uitverkocht. Meer dan 50 Amsterdamse musea doen eraan mee en zijn tot twee uur vannacht open. Ze willen vooral jongeren trekken. In het Rembrandthuis kunnen bezoekers schilderen zoals Rembrandt zelf deed. En in Anatomie Museum Vrolijk leren bezoekers een kip te ontleden. Een groep van ongeveer 50 vluchtelingen die gisteravond bezwaar maakten tegen opvang in een sporthal in Goor gaan naar een andere opvangplek. Ze hebben vannacht wel in de sporthal in Overijssel geslapen... maar slapen vanavond op een andere plek. De vluchtelingen protesteren omdat ze al weken... van de ene naar de andere sporthal gaan. Het is niet bekend waar de groep met 16 kinderen nu heen gaat. En opnieuw is er een weerrecord gevestigd. Sinds de metingen begonnen was het op 7 november... nog nooit zo warm als vandaag. In de beeld werd het 18,4 graden. Het oude record stond op 17,7. Gisteren was het ook al de warmste 6 novemberdag. Dat is ook te zien aan de natuur. Er zijn veel meer vlinders en bijvoorbeeld teken. In de eredivisie heeft FC Twente met 4-1 verloren van Heerenveen. In de rust was het al 2-0 voor de Vriezen. Twente-speler Ziek miste in de eerste helft een penalty. Na rust scoorde hij wel de 2-1... maar daarna schoot zijn ploeggenoot Andersen in eigen doel. Larsson maakte er uiteindelijk 4-1 van. Het weer vanavond op veel plaatsen regen en langs de kust nog veel wind. Morgen droog, kans op wat zon en 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. met nu de Nightwalk. Ladies en gentlemen, zaterdagavond. Het beste van dance en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 Mario Zandvoort, voor zaterdagavond op ZZFN. ...om bij nu al verlevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Het is zaterdagavond en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update. En het team boven het beste plaats van Dansfood. En het tweede uurtje zijn we DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we naar Italië met Dizzy Cavaskelli. Met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens, opening hoorde je Ronnie Flex en Mr. Polska met niemand. Lennarine Chester, Deep Black. En de volgende baat is van Adele Met Hello, alleen dan in een Labourd remix. Hello, it's me. I was wondering if after all these years it's like to me to go over everything. They say the time is supposed to heal you. But I ain't done much pain. Hello, can you hear me? We're younger and free, I've forgotten how we felt before the world fell at our feet, there's such a difference between us and me. We hebben het laatste nieuws gehoord, maar Katy Perry heeft uh, Taylor Swift verslagen. Katy Perry verdient het uh, meeste geld van elke vrouw in de muziekindustrie. Ze verslaat een in inkomen van 135 miljoen. Dat is ruim 130 miljoen euro, haar grote rivaal Taylor Swift. En deze toppositie heeft Katie grotendeels te danken aan haar uh, Prismatic World Tour. Zo melkt Forbes, de zoon Reshark en zo'n uh, 2 miljoen dollar bij elkaar in elke stad die ze bezocht tijdens haar tour. Daarnaast kreeg ze ook een aardig zakcentje voor haar deals met make-ups... en sieradenmerken Koti, Clarice en Covergirl... En grote rivale Taylor Swift staat nummer 2... van de lijst van Forbes, de 25-jarige blonde de zangeres sleept... in een jaar tijd 80 miljoen dollar binnen. Dat is ongeveer 73 miljoen. En vooral haar 1989 wereldtoernee bracht veel geld in het laadje. En Fleetwood Mac sluit de top 3 af. Hoewel er drie mannen in de band zitten, doet de groep mee in deze lijst... dankzij bandleden Steve Nix en Christine McVie. De rockformatie verdiende bijna 60 miljoen dollar... Lady Gaga en B.O.C. staan respectievelijk op plek 4 en plek 5. Dus uh, bah, ik uh, moet eerlijk zeggen, uh, ik denk dat ik niet eens in de top 100 kom met zulke salarissen. Want uh, eh, een miljoen is wel interessant, maar uh, 123 miljoen per jaar verdienen, nou, dat doet heel erg goed. Hè. Zie je, we hebben antwoord door met muziek. We blijven even de uh, uh, muziek doorgaan.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 And girls, and girls, Vandaag 7 november. Zo zal het beginnen we weer met Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur in 3, 16 euro. Voor meer informatie check de, de website en We hebben natuurlijk onze eigen van Raimundo. En vanavond doet hij het samen met uh, Tom en James. Tom Balt en de MC is Janto. Dat is allemaal vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air in Amsterdam. Een stukje verder als de uh, als Escape hebben we Club Air. Dus vanavond de Latin Lover's 10-year anniversary tour... Het begint om 11 uur, duurt het vijf in de ochtend, in de is 15 euro... met onder andere Gregor Salto, Roog, Ryan Joendro, Santos, Chris Rocks... en Jesper Klaas en Brian Dalton. En uh, de MC is Jolly Goods. Dat is allemaal vanavond in Air in Amsterdam. Latin Lovers 10-year anniversary tour. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje encore. Vanavond uh, museumnachten, hè, want het is de Museumnacht in Amsterdam. Dus als je nou denkt van ik heb gezien in een feestje... maar ik hou meer van uh, ja, uh, bijzondere stukken... He? Monumenten en uh, ja <laughs> schilderij. ik hou er niet van, maar he. dan kan je ook naar de museums gaan. Hè? Het is museumnacht, het duurt tot 6 tot, uh, tot uur in de ochtend, dus die uh, kan je van maken. Maar in ieder geval in de Melkweg vanavond, encore, museumnachtthema. Het begint uh, rond de klok van middernacht, de is 10 euro met De Max. In de Max in de zaal, John Jail en Wax Friends, Words and Cream en and de MC's Leroy. Dat is vanavond allemaal in de Melkweg. Ankoor met het thema Museumnacht. En het stevige werk vinden we op de NDSM-werp. Dat is aan de overkant van het Centraal Station. Schuim naar de overkant. je dus met je rug naar het station staat, links aan de overkant. Dan hebben we de NDSM-werp. En dan hebben we vanavond de uh, Volt. Het begint om 11 uur tot 8 uur in de ochtend. Intree is uh, 18.50 uur aan de deur. Nou ja, de volverkopen uh, hele winkels zijn al dicht. Dus uh, heb geen nut meer. Maar in ieder geval, met onder andere... Ben Buitendijk, Mosca, Dapspika, Bart Skills en uh, Stefan Vincent. Dat is vanavond allemaal op het uh, ND's, op de NDZ, en Web moet ik zeggen. Voor meer informatie, check even vol.com en dan is het vol met twee T's hè. eens keer lang zoeken, maar dan kom je er zeker niet. En vanavond dichter bij huis in Haarlem in de Stalker. We een bijzonder feest Kinderdisco veroverd Haarlem. Begin om 11 uur nu tot 5 uur in de ochtend. En uh, voor meer informatie checken we de website uh, clubstalker.nl. Met uh, de line-up Kinderdisco Jagger System. Moet je maar even kijken. Dus, uh, hè, je moet wel 18 jaar zijn. Dus of het dan echt een Kinderdisco is. Je moet het gewoon allemaal meemaken. En dan uh, eh, komt het allemaal goed. Zie je hem zand voor de Nightwalk zaterdagavond. 7 november. Op de radio, nieuwe muziek van Chris Largo en Ori Jackson met I Want You Now. Let's go, come on. I want you in my life. Yeah. With you, I got these butterflies. We gonna get it on tonight. Baby, tonight. Yeah. Let me take you to the other side. I will take you on a special ride. Let's ride into the morning Yeah. Um. to God, hier in de Nightwalk. En daarvoor uh, Joachim Garout met DJ Play That Beat. Waar gaan eens even kijken. De 10 boven beste plaats voor de dansvloed. Deze week op 10, Platinum Duck met Play With Me. Op 9, Sick Individuals met Feel Your Love. En op 8, DJ Boris met uh, Can You Hear Me. Op 7 deze week, Felix Jan en uh, Lingying met Eagle Eye. Uitzing Lost en op 6, Tiga Ron Costra met Dancing Again. Op vijf, Joe Stahl, tezamen Dazzler met Freak, and you know it. Vier deze week, de Bass Jackers met Bring That Beat. Op drie, Herhanders on Rehab, met Won't Stop Rocking. En op twee, Hot Sins 82 met The Fines. Deze week nog steeds op één, jean Frank en Kashmir met Heaven, Futuring The Lady. En die hoor je nu, hier op CFM Zandvoort, in The Nightwalk. Lately I've been chasing days. the Over Dollar en Niels Oman met Fankja. En dan voor Blinky met Don't Give Up On Love. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Niet gedrukt zometeen nog twee uur lang. Het beste van de clubs op je radio zometeen. Na het nieuws DJ Mauser met zijn Global House vibes. En dan vanaf elf uur DJ Cavus Kelly met het beste van de clubs uit Italië. Voor nu laat je achter met Pap hey. en Rash en Shermanologie met Sugar. En ik zeg tot zometeen na de break. Hey Sugar It's just us two on the run. We don't need no other ones. Hey, sugar. Hey, sugar. We are running to the sun. We're just looking for some fun. I feel it. That my life's already won. Time to have, time to have some fun. I feel it. That my life's already won. Time to have, time to have some fun.